Hollands glorie. Uh, flauw of de een Essberg achter de rug is. Ja, zegt het. En er stonden nog wel zulke lekkere wijvies aan de wal. En na 33 dagen varen heet het toch wel echt op een pleziertje. Waarom niet? Mijn idee, Willem. Ik had al zo'n fijn dingetje uitgezocht. Ja, maar nee hoor. Moesten ze nodig een burgemeester op ons staan te wachten. Met nog een paar ogen hoor je. Ja, wat wil je? We zijn nou beroemd... ...mulde aan de mannen die de Nederlandse vlag op de wereldzee hoog hebben gehouden. Wat was dat eigenlijk voor een gozer die dat zei? Nederlandse consul of zoiets. Naar de meisjes konden we fluiten. Maar het eten wat we kregen, dat was verrekte lekker. Eerlijk is eerlijk. Nou, wat? Ik heb de lang gedroomd van vrouwtjes met blote kuiten en glanzende ogen. Van bier en zeeuwkool met worst. En wat kregen we? Heren met hoge hoeien... Dames die geen vrouwen zijn, in champagne, in taart en bloemen... ...tillen uit je winst. En hoe is die ons eigenlijk mogelijk geweest, kapitein? Weet u dat? Nou, de consul zei maar dat de krant in Amerika... ...nog wel een hoop druk hebben gemaakt van onze reis. Er zijn zelfs weddenschappen afgesloten. Halen ze het wel of halen ze het niet? Toch, hoe je zegt mij. Ik zeg ook. Hoe lang moeten we nou nog in die trein zitten, kapitein, voor we thuis zijn? Nou, heb je de tijd nog wel, Piet? Een dag en nacht en nog een halve dag. Zo lang? Hm. Dat was ik niet met de kamp huis gegaan en je het mij vraagt. Die ligt op de plaats van bestemming. En dat heeft ons duizend pond opgeleverd. Met de treinreis eraf houden ze zo'n 800 over. Dat is dus de man 100 pond. En, en dat betekent ruim duizend piek. Duizend piek? Hm. dat kan ik daar niet in liefde voor krijgen? En jij, boots. Nou, well, ik denk dat ik uh, eerst een paar oorbellen koop voor mijn Bibi Duizend piek?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 Ja, kom maar binnen, moeder. Dan weten we tenminste dat we weer in Holland zijn. Ja, ja. <laughs> hey. Zal ik hier allemaal gaan zitten in dat hoekje? Ja, gezellig als mij. Zal ik die karabies in het bagage net zetten? Nee, niks daarvan. Die hou ik op mijn een schoot. Zo, zet ik jullie een dagje uit. Nee, wij komen uit Esbjerg in Denemarken. Nooit van geurt. Nou, daar zijn we naartoe gevaren en nu gaan we weer naar huis. Oh, oh zet ik jullie zet uit. Ja. Ja. Had ik jullie een goede reis gehad? Oh, oh ik best. Dan ik jij zeker de kapitein, hè? Hoe raad u dat zo? Nou, je ziet er zo bazelig uit, zou ik maar zeggen. Oh, nee, niet dat ik er maar verkeerds mee bedoel, hoor. Begrijp me goed. Nou, dan zullen jullie wel blij zijn dat je weer naar huis toe gaat, hè? Ah, nou, reken maar. Wat moet je erin toe? De meester naar Amsterdam, maar de kapitein moet naar de Helder. Ik ga je naar mijn twee dochters. Ja, die dienen bij mijn dertige familie in Apeldoorn. En dan ga ik eens controleren of ze de godvrucht en de zedigheid van naar vermogen betrachten.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 Nou, ja, ik heb twee gebraaie kippen voor ze meegenomen. En drie stoeten. En een goudse kaas. En twee worsten, vijf nee, pondappels. En nog een fles bisschopspijn. Nee, nee. dat, dat klinkt niet gek, Nee, zeker niet als je bijna drie maanden lang niks anders hebt gegeten als bruine bonen. En vis met dragen. Ja. Wat? En geen vlees? En geen verse groenten en fruit? Ja, dat zit er dan. op zee niet bij. Het is toch zunt. Nou, witte kerels. Een kippetje meer of minder, dan doet er toch niks toe. Hebben jullie trek. Ja, nou, ja, Nou, nou, ja, nou. Als geen nou is, Hoe heet jij, jongetje? Uh, flip, flip. flip. Uh, naast u zit Bullen, Willem, Jaap en Bouken. En dit zijn Piet, de bootsman, en de kapitein. Ja. Mooi. Mooi zo. Nou, als geen nou die krant is op ons schoot dan. dan zal ik de kip in partner verdelen. Ja. Nou, daar komt ie, zo. Ja, die de en de vleugel. Dat past er wel. Hee, hey, he, hee, hee, hee, hee, hee, hee, hee, Go zitten, vriendelijke kerels hee, hee, hee, hee, ik zal die twee nog maar verdelen. Hou <laughs> ja, oh, die klant maar op je schoot dicht. Ja. Goed ja. idee. Nou, het gaat er lekker in te ja. Ja. ja, hier nog de poos. Ja, ja, en hier. de die is op ja, de andere kant. Ja, en hier ja, nog die ja. ene. Ja. En de vleugeltjes. Ja. Zo. Nou. Zwarte kerel. Ik, ik, ik moet zeggen, ja. ik heb in dieien niet zo lekker gegeten. <laughs> <laughs> nou, als we dan toch bezig zijn, dan zal ik de worst ook maar aansteigen. Ja. Uh, wie hebt er een mesfirma? mes voor me? mes? Voor Ja. Altijd. Alsjeblieft. Ja, bedankt. En uh, gij daar? Mag jij dan die fles bisschop zijn, dus ook verkende dat? Nou, oh, uh, ja. dan hebben ja. we mij over. Ja. <laughs> nou, het is toch zins als jullie zitten vrezen. Is er nog iemand die daar is op geluist? Is er, is er een vrouw op volk aan boord? Nou, ja. oh. <laughs> hè? Oh, het is toch zin? Dat ja. Ja. Ja. zou ja. zijn. Zijn de gunnen wel getrouwd? Ja, ja. Allemaal, behalve ik. Maar dat is op een oornachtbeeld. En ik heb een pracht van een vrouw, hè? Negerin. Negerin. Ja, negerin, zes voet. En met alles erop en aan hoor. Een negerin? Ja. Zo. En is ze wat gedoopt? Zo.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 Verdomd te beloven, zodra ik voet aan wal zet. Ja, dat zou ik maar doen. Ja. Want anders loopt jij nog of de kans dat je alleen niet in het vagebuurt komt te zitten. Ah, ja, ja, ja, ja. Wat hebben jullie die worst nou ook? Ja. Oh, nou, Giet er wat, dan beginnen we nou aan de kans. Tot ziens dan maar. Vettig geloof. Ja, hetzelfde boot, Tot ziens. het beste, Tot ziens, En kijk uit met je geld, hè? Nou, dat komt wel in orde. Dat tot ziens. Ja, tot ziens. Ik zit een groet aan je vrouw. Moet jij niet wegflipen? Ja. Ach, ik weet het eigenlijk niet. Moet u nog lang wachten? Over twee uur gaat een aansluiting pas. Dan blijf ik u gezelschap houden. Ik heb een kop koffie drinken. Goed, maar ik moet eerst mijn vrouw over een telegram sturen. Laat ik aan. Een helder uitstappen! Een helder uitstappen! Een helder uitstappen! Hé, hey, niemand jongen, pardon. Ze zal Nelly met niet met telegram gekregen hè? Jan, Jan, Jongen! Ah, moeder Dijkmans, ik had u niet gezien. Dag, Daar, moeder. Dag, jongen. Met u alleen is Nelly niet meegekomen? Nelly. Ja, die... Oh, jongen. Wat is er? Maar, maar weet je het dan niet? Weet hey, je het dan niet, wat is er dan? Ik begrijp het niet. We hebben je toch getelegrafeerd. Getelegrafeerd? Ja, aan je kapitein. Aan kapitein van de Gast in St. John's. Ach, dat telegram. Wacht even. Captain van der Gast, Dutch Stuk Amland, St. John's, Newfoundland. Wil Wandelaar voorzichtig meedelen dat zijn vrouw is overleden aan kwaamvrouwkoers.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 Zeg u maar kapitein, wat moet het worden? Een witte steen. Een witte? Dus het wordt marmer. Hij is puur prijzen voor. hoor. Spierwit marmer het is het duurste wat er bestaat. Hè? En ik betaal vooruit. Vanavond nog. Ja, zo'n marmeren cerk is natuurlijk puur prachtig. Alleen de vrouw van de burgemeester die hier een... En die is uh, tussen ons gezicht uh, gezwegen. Niet eens van die kwaliteit als die voor je verwandelaarst. Want ik heb juist een uh, partijtje aangekregen. Dat lijkt het wel een zwaan. ...zuiver wit, zonder een smetje. Uh, wat moet er opkomen? Wat er op het bordje staat. Nou, alleen maar die paar regels. Dat is puur weinig voor zo'n knaap van de steen. Meer niet. Hm. Oh, ja. Als de kapitein het nou eenmaal weer zo wil, dan, dan moet hij dat natuurlijk zelf weten, uh, Gouden Gouwe letter zeker, hè? Nee, gewoon wit laten. Geen gouwe letter? Dat heb je nog nooit beleefd, zelfs de burgemeestersvrouw. Nee. Geen goud. Oh, oh, oh, oh. Als die kapitein erop staat, dan heb ik er al lang geleden mee. Het is alles wit. Ja. En ook geen engel erop of een paar gestrengelde handjes die over het grafrijk... Nee. Oh, goed, goed, goed. Zoals je wilt. Nou, die Het Met grafrechten. Zo, iets versuimde, zoop, onderhoudskosten, onbalasting... Graafloon, overwerk, marmer, transport, hakloon, plaatsloon, toeslag in diverse. Nou, eens Kijken, dat is pijnlijk uit. Dat is 2, dat is 2, dat is 17, 17, 28, 17, 17, 10, 18, 568, 72.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 Die nieuwe schoftenstreuk, maar deze keer gaat dat niet maar doen. Maar kapitein, kalm toe. Ik zal hem voor Mijn vrouw mevrouw heeft hij vermoord. En hebben we de grafsteen over? Kapitein, overgeover. niet doen. U bent helemaal in de war. Doe jij Ga op, kwal, Maar luister nou. Ik zal je. Ja. Ah, ik ben hier. Ah, ik ben hier. Ah, ik ben hier. Zo, vader. Ben je een beetje gekalmeerd?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 Ik weet dat ik het kan. Nu. Ik wil niet wachten voor het proces, hè? Ik wil niet wachten. Eruit! Ik wil eruit! Ik wil voor de rechter! Ga maar Ben je daar een beetje vriend. De anderen willen slapen. Ik wil eruit! Ik wil zeggen waarom ik wel vermoord Ik wil voor de rechter! Ja, ja, ja, ja, kalm nou maar. Je komt huis door de deur. Ik wil zeggen waarom ik wel vermoord heb, Wacht nou maar rustig af.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 niet. De verkeer. De verkeer, nee. Uit hoofde van de verzachtende omstandigheden als daar zijn, de ondergang van de Ameland, de uiterst vermoeiende heldhaftige reis met de Capreton en het overlijden van zijn echtgenote, veroordeelt het hof de kapitein Wandelaar wegens mishandeling van de heer Hemelman, onderdirecteur van Kwel en van Munsters Seesleepvaartonderneming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 Hoeveel ik deze naar buiten? Kom dan maar mee. Hier zie ik je bezoek.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 Wat fijn u weer te zien. Ah, flip. En boot. Hallo, kapitein, Hoe is het ermee? Goed. Goed. <laughs> We dachten dat u maar eens een stukje tegemoet moest komen lopen. Nou, dat is een verrekte video van jullie jongens. Ja. En ik ben blij dat jullie weer gezien hebben. Maar ik euh, nou ja, ben nogal lang uit de running geweest... en jullie begrijpen wel dat er een hoop zaken te doen zijn. Ja, ja natuurlijk, kapitein. Maar tijd voor een praatje, kan het toch wel even aflijken, hè? Nee, we hebben het een en ander met u te bepraten, kapitein. Ja, dat kan best, maar als jullie mij nog steeds als je kapitein zien... dan beveel ik jullie hem wel om op te flikkeren en mij met rust te laten. Goed, goed, zullen we doen. Maar eerst gaan we ergens een kop koffie drinken en dan heb je eten. Kom dan maar mee. Maar ja, dat ging ook vervelen. En nou zit ik hier...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 Zijn belangstelling in het leven komt weer terug. Gelukkig maar. Mannen, we zijn hier nou drie weken. Ik moet eens dus naar huis. Zoals u wilt, kaptein. Ik dank jullie wel. Want zonder jullie was ik onderdoor doorgegaan. Ja, nou, kom nou. Maar, ik kan mijn kinderen en de dijkmansen niet langer laten wachten. Ik ben niet besloten om het aanbod van die baggenwerk aan te nemen. Ik heb het geld hard nodig...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 Komt de kapitein Thijs vragen voor een boot? Ja, wat is de bedoeling? Oh, wat zal die goede jongen blij zijn. Hij uh, was niks waard de laatste tijd. Nou heeft hij heeft zich nergens over te bekreunen. Want we uh, kunnen het met z'n tweeën met het pensioen van zijn vader zalig het best redden. Maar hey, toch was er geen land met hem te bezeilen. Nergens zin in. En, en slecht eten. Dat, dat kan toch niet goed gaan op den duur. En uh, is het een goede boot, kapitein? Als ik zo vrij mag zijn. Dat gaat best.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 Moeder Dijkmans Eva Janssen, Baas Bongerts Herbert Joeks, Meneer van Hemel Van Somers, Een sipier Dries Krijn, Een advocaat Paul Deen, De president Willy Ruys, De heer Beumers van Haafden Dolf de Vries, Juffrouw Bout Wiesje Bouwmeester, En Bout Jan Juraj. Adviezen kapitein Geversteeg. Technische verzorging Fred de Beer en Dion Dubois. Productie Hero Muller. Bewerking en regie Dick van Putten.